11 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan wordt morgenochtend op borgtocht vrijgelaten... in afwachting van zijn proces. De Fransman zit sinds afgelopen weekend vast in New York... op verdenking van verkrachting van een kamermeisje. Een jury heeft hem vanavond officieel in staat van beschuldiging gesteld. Strauss-Kaan ontkent alle aantijgingen. Om vrijgelaten te worden moet hij 1 miljoen dollar borg betalen. Daarnaast moet hij in New York blijven en krijgt hij een elektronische enkelband om. De rechter heeft bepaald dat de oud-IMF-topman 24 uur per dag bewaakt moet worden. Eerder vandaag diende Strauss-Kaan zijn ontslag in bij het IMF. Hij zegt dat hij al zijn tijd en energie nodig heeft om zijn onschuld te bewijzen. Op 6 juni moet Strauss-Kaan opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben bekend. Het voorarrest van de twee mannen van 18 en 20 jaar... is door de rechtbank in Alkmaar verlengd met 90 dagen...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 De eerste dag op de beurs van de netwerksite LinkedIn is een groot succes geworden. Het aandeel werd in de loop van de dag op Wall Street meer dan het dubbele waard. De waarde van het aandeel werd vanochtend geschat op 45 dollar. Aan het einde van de beursdag kostte het ruim 94 dollar. De beursgang van LinkedIn werd met interesse gevolgd... omdat de komende tijd meer netwerksites naar de beurs willen, zoals Facebook en Twitter. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen helder... en het koelt flink af, tot plaatselijk 5 graden in het binnenland... met kans op vorst aan de grond, ook kan er mist ontstaan. Morgen periode met zon en in het zuidoosten kans op een bui. Het 15 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Zaterdag warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7...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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Chris Keine. Deze week werd bekend dat Arnold Schwarzenegger al 10 jaar een buitenechtelijk kind heeft. Dat kostte hem zijn huwelijk en hij heeft nu ook zijn acteerplannen in de ijskast gezet. Dat is jammer, want de titel van zijn nieuwe film was er al. The Sperminator Strikes Again. Wel was dat met here's the good news. Of het goed nieuws is of niet, dat moet u zelf maar uitmaken. Maar de eerste grote ruzie tussen de leiders van de gedogen coalitie is een feit. Rutte en Wilders gingen er hard in vanmiddag over Griekenland. Zometeen een verslag. Barack Obama reageerde vanavond voor het eerst uitgebreid op de woelingen in de Arabische wereld. Straks een evaluatie van zijn toespraak met oud-ambassadeur Koos van Dam en Sidi-directeur Naftanio. Hoe gaat het eigenlijk met Japan twee maanden na de tsunami en de smeltende kernreactoren? Een gesprek zometeen met een onderzoekster van Greenpeace, net terug uit het rampgebied, en met correspondent Kjeld Duits. En wat vindt de toerist nog terug van voormalige dictaturen... als het fascistische Italië of Spanje? Frank van Horen schreef er een boek over. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag, 19 mei. Dominique Strauss-Kaan komt morgen op borgtocht vrij. Hij mag met een elektronische enkelband om zijn proces afwachten. De Amerikaanse justitie zet de aanklacht tegen de opgestapte IMF-topman door. Strauss-Kaan wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje. Zijn advocaat is blij. On behalf of my colleagues... Uh, we willen onze our plezier dat de judge has made this decision. It's a great relief to the family. Nu Strauskan is opgestapt bij het IMF is de discussie over zijn opvolging volop losgebarsten. Traditioneel heeft een Europeaan de leiding, maar landen als China en Brazilië rammelen aan de poort voor meer zeggenschap. De IMF sluit dat niet uit, al maakt Europa een goede kans. Ik zou zeggen laten we voor kwaliteit gaan en als... Europa de beste kandidaat heeft te bieden... dan zullen we er graag mee verder gaan. Die nieuwe topman moet dan snel aan de slag met de eurocrisis... en de problemen in Griekenland. Nederland moet de steun aan dat land trouwens stoppen, vindt Geert Wilders. Nog meer geld naar Athene overmaken staat volgens de PVV-leider... gelijk aan het verkwanselen van de Nederlandse belangen. Moeten wij het ook opnemen voor al die VVD'ers... die vinden dat we op moeten houden... met het stoppen van Nederlands belastinggeld in een corrupt land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 Tegenstelling in Den Haag, bijna onmogelijke eensgezindheid tussen Osama en Obama. De doodgeschoten al qaeda leider zegt in een audioboodschap... die vermoedelijk een week voor zijn dood is opgenomen... dat de opstand in het Midden-Oosten de islamitische wereld trots en gelukkig maakt. En ook president Obama is trots op de demonstranten... die de harde hand van het regime trotseren voor de vrijheid. Ze refused to go home. Day after day, week after week. Until a dictator of more than two left power. Het is volgens de president nog maar een kwestie van tijd voordat ook Libië het regime heeft verdreven. Als daarbij ook grondtroepen nodig zijn, heeft dat in de Tweede Kamer de steun van GroenLinks. Ja, nou, ik ben niet vies van militaire middelen. Met een goed mandaat. En uh, duidelijk ook de bescherming van de Libische bevolking voorop. En uitzicht op een democratisch transitieproces... dan zou GroenLinks niets liever winnen dan de Libische bevolking steunen met zo'n missie. Ook Amerika steunt landen waar een omwenteling heeft plaatsgevonden. Er worden miljarden voor uitgetrokken. En Obama verwacht van Israël veel... om een eind te maken aan het conflict met de Palestijnen. We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines... With dat was nieuws vandaag op radio en TV. En straks, dus meer over die toespraak van president Obama. Maar nu eerst de kranten van morgen, gelezen door Rudy Vendrich. Militaire vakbonden worden overspoeld met telefoontjes van leden. In het Nederlands dagblad is te lezen dat ze zo snel mogelijk weg willen. Militairen zijn hun vertrouwen kwijt in defensie als werkgever. Volgens de militaire bonden is de ontzetting onder het personeel groot. Nu minister Hille van Plan is 12.000 van de 69.000 banen te schrappen. Hij heeft beloofd soepel om te gaan met de verplichting voor militairen... om bij vervroegd vertrek de opleidingskosten terug te betalen. Maar daarover bestaat volgens de bonden grote onduidelijkheid. Veel commandanten zouden laten blijken dat militairen met hun contract niet voortijdig weg mogen. Doen ze dat toch, dan moeten ze hun studiekosten volgens de leiding wel degelijk terugbetalen. Militaire vakbonden kijken verder met angst en beven naar mogelijke aanvullende bezuinigingen. Bovenop het miljard dat nu al moet worden bespaard. Volgens de Telegraaf veroveren vrouwen de wereld van de webshops. Steeds meer moeders, herintreders of vrouwen die part-time willen gaan werken beginnen een eigen internetwinkel. En velen van hen verdienen erin een goed belegde boterham. En Facebook blijkt een belangrijke motor. Vooral vrouwen maken gebruik van dit sociale netwerk. Ze plaatsen bijvoorbeeld een foto van een tas die ze graag willen kopen en vragen hun vriendinnen advies over de kleur. Al die informatie zorgt ervoor dat webshops die binnen Facebook draaien... nog effectiever, effectiever op de kopersinteresse kunnen worden afgestemd. De Volkskrant is in het beroep van kamermeisje gedoken. Altijd oppassen is het parool. Aan het woord is Janine van der Veer... van het grootste facilitybedrijf in de hotelschoonmaak in Nederland. Bij het bedrijf wordt het personeel nadrukkelijk verteld... wat normaal is en wat niet. En als de schoonmaaksters in een hotelkamer aan het werk zijn... moet de deur altijd openstaan. De horecavakbond van Noorwegen haalde in 2004 wereldwijd de media... met een pleidooi om pornokanalen in hotels te verbieden. Te vaak bestelden mannen iets van de roomservice... om een vrouwelijk personeelslid naar hun kamer te lokken... terwijl ze naakt naar een seksfilm keken. Een Nederlandse hotelketen zou graag willen... dat een bestelling van een mannelijke gast... altijd door een man wordt bezorgd. Maar dat blijkt geen haalbare zaak. Olie in je achtertuin maakt niet gelukkig, vertelt een tuinder in Pijnakker in het AD. De man heeft een aardwarmteinstallatie. Normaal gesproken pompt hij warm water van zo'n twee kilometer diepte uit de aarde omhoog... om de kassen te verwarmen. Maar zo'n vijf weken geleden ging het mis toen er ineens olie meekwam. Een oliebron in je tuin vinden? Klinkt leuk, maar de tuinder denkt daar anders over. Zijn aardwarmteinstallatie, die miljoenen heeft gekost, ligt nu al vijf weken stil... omdat hij anders door de olie verstopt zou raken. Maar met het water verwarmde de tuin niet alleen zijn kassen, hij heeft ook een contract met een scholencomplex en een zwembad. Alles moet nu met gas worden verwarmd, verwarmd en dat loopt flink in de papieren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben een vol programma vanavond dus we gaan meteen door naar Den Haag. Want daar waren vandaag onverwachts harde aanvaringen tussen Wilders en zijn politiekvrienden van het CDA en de VVD. En vervolgens zelfs ook met premier Rutte waarmee Wilders flink botste over de miljardenleningen aan Griekenland. Opmerkelijk, want tot op heden spaarden de partners elkaar in grote debatten. Politiek redacteur Joost Vullings, goedenavond. Ja, hoi Chris. Ja, de VVD, CDA en PVV roepen tot nu toe voortdurend dat de samenwerking uh, zo goed gaat misschien denk ik het er te slecht van. Maar is dit dan een beetje een opzetje? Was het bedacht, deze aanvaring? Nou, iedere dinsdag komen de fractievoorzitters bij elkaar. Dus Haarsma Buben van het CDA... Het blok van de VVD en Wilders van de PVV. En ze hadden wel afgelopen week dinsdag... of deze dinsdag afgesproken... we gaan die verschillen over Griekenland niet onder stoelen of banken steken. Hmm. Men ging er ook wel vanuit. Dat zou er wel af en toe stevig aan toegaan. Maar dit debat kreeg zo zijn eigen dynamiek... zoals dat dan heet in Den Haag. En daardoor werd het toch wel ronduit stekelig af en toe. Een illustratie, een debat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 Waarvoor zitten wij hier? Waarvoor zit u hier? Toch voor het belangen van de Nederlandse belastingbetaler. Nou, moet ik dat nou echt serieus. Nee, ik vind het niet gaan. zo grappig van u. Want het is echt het begin moet nou, van het vraag... ik Nou, moet ik nou erop ingaan. Nou, het gaan bijzondere hier is namelijk. Ik heb u... net gezegd waarom ja. we weer zitten. en dan gaat u me vragen waarom zitten we zitten Ja, Maar als u die vraag namelijk niet kan beantwoorden. <lacht> ik, heb beantwoord, ik heb het net gezegd. en nu ga ik nu dezelfde vraag stellen. Het is dus niet altijd bij de hand. Ja, maar toch stel ik hem nog een keer. Want dan ja, de behandeling even... uh, die Buma van het CDA hier krijgt van Wilders. Ja. Die toont je nou, bewaart hij doorgaans voor Cohen en, en Pechtold. Wel geestig. Ja, wel Echt. geestig. En, uh, en dat maakte dit debat eigenlijk ook zo bijzonder. Hè? Inhoudelijk, uh, hart tegen hart. Maar ook toch wel voelbare irritaties. Hmm. En dat komt bij het CDA, omdat men vooral geïrriteerd is over het interview van Wilders gisteren aan de Telegraaf. Wilders beschuldigt daar de voorstanders voor steun aan Griekenland van bangmakerij. Uh, dus ook het CDA en hun minister van Van Jan Kees de Jager. Iedereen wordt weggezet als verkwanselaars van de Nederlandse belangen. Nou, en dat gaat het CDA toch echt te ver inhoudelijk. Want steunen Griekenland is noodzakelijk, ja. vinden ze bij het CDA... om veel erger te voorkomen. Maar bovendien zeggen ze bij het CDA... ja, kijk, alle 150 Kamerleden balen ervan dat we Griekenland moeten steunen. Maar ja, het moet nu eenmaal, en het CDA past er nou eenmaal voor... om als gekke Henky te worden weggezet. Ja, en, en omdat de peilingen uitwijzen dat heel veel mensen het met Wilders eens zijn... en het CDA doet het zelf heel slecht, ook weer in die peilingen werd het tijd om flink tegengas te geven. Ja, en Wilders die is gewend dat aan de interruptiemicrofoon... mensen als Pechtold, Cohen en Sap staan. Nu stonden er ook nog eens Buma en Blok... Ja, er was wel heel veel tegenstand en dan raakt hij geïrriteerd... en hij wilde nog wel eens in de overdrive raken en dat gebeurde vandaag. En daarnaast moet hij natuurlijk af en toe laten zien dat hij niet ingekapseld is. En daardoor kregen we dit stevige debat. Ja, maar goed, dat, dat was dan een, een debat tussen Kamerleden onderling... maar de premier heeft toch een andere status. Dat ging er ook flink aan toe, hè? Jazeker, Wil Rutte uh, ja, die nam ook geen blad voor de mond... noemde het standpunt van de PVV onverantwoord... en zei dat die partij een levensgroot risico neemt voor de belastingbetaler. Die heette Henk en Ingrid tegenwoordig in Den Haag. En dit was de reactie van Wilders. Van begin af aan, ja, u kunt erom lachen, en het lachen zal u wel vergaan. De PVV-fractie heeft van begin af aan tegen iedere financiële bijdrage gestemd... of het nou ging over de eerste tranche voor Griekenland... of het nou ging over Portugal, of het nou ging over Ierland, we hebben overal van begin af aan consistent tegengestemd. En dat hebben we gedaan omdat we de belangen niet zoals u... van Hengen en Ingrid willen verkwanselen. We willen geen miljarden brengen naar de Grieken. We willen geen miljarden brengen, of het nou is via echt geld... of via garanties, aan de Portugezen en aan de Ieren. U doet dat wel. We zullen zien wie er gelijk krijgt, meneer Rutte. U gebruikt grote woorden, dat doe ik ook, maar degene die nu de belangen... Van de Nederlandse kiezer van Kwanselt heet Mark Rutte en heeft geen andere naam. Ja, toen stak Wilders ook nog het vingertje op. En toen zei hij, als die miljarden niet terugkomen van Griekenland ooit... dan zal ik niet meewerken aan de bezuinigingen die daarvoor nodig zijn. Nou ja, kortom, echt een pittige aanvaring tussen politieke vrienden. En ik denk dat in een normale coalitie zonder gedoogconstructie met ook andere premiers, bijvoorbeeld Balken en Kok... dan was het crisis geweest, maar ja. in dit geval niet. Nee, want dit uh, schaadt de verhoudingen in deze gedoog coalitie niet? Nou ja, dat ga je natuurlijk wel vragen. Maar ik, ik, ja, ik kan toch echt geen racune of gekwetste gevoelens waarnemen. Iedereen doet het af als een zakelijk conflict. Uh, was dit gebeurd bijvoorbeeld tussen het CDA en de PvdA in het vorige kabinet... Nou, dan had het echt psychologische effecten gehad. Mm. Uh, maar goed, iedereen herkent wel, de clash was heftiger dan verwacht. Maar ik denk niet dat het een beginpunt is van een verwijdering. Inhoudelijk waren de standpunten ook niet nieuw voor elkaar. Maar het is natuurlijk wel zo, dit moet niet te vaak gebeuren. Dus ik kan me wel voorstellen dat dit nog even geëvalueerd wordt. En uh, gevoelensfressen voor de oppositie natuurlijk. Sprongen ze er meteen bovenop vandaag? Ja, die, die, die vonden dit natuurlijk wel prachtig, maar ze werden aan de kant ook ontzettend boos. Ik heb drie opmerkingen aan elkaar geplakt. Pechtold, die heel erg boos wordt op Wilders. En Sap, die uitlegt waarom de houding van de premier niet kan. Een partijleider zegt dat een premier belangen van de Nederlanders verkwanselt. Dan rest er maar één ding dan rest er maar één ding. En dat in een kamermotie vervatten. Wat is dit voor een laf gedrag? Wees nou eens een vent. Loop of weg, of kom met een motie. Vorig jaar, toen u in die onderhandelingen zat... toen wist u al dat de eurozone in grote problemen zat. En dat die niet van vandaag op morgen opgelost zouden worden. En toen wist u ook al dat u uw lot ging verbinden... en die 18 miljard ging binnenhalen met een partij waar u niet op kan rekenen. En waar u zelf ook van zegt, volstrekt onverantwoordelijk gedrag. Is het dan niet zo, premier, vraag ik u, dat een deel van dat onverantwoordelijk gedrag ook op uzelf afketst? Ja, voorzitter, maar het grote probleem is wel dat voor de echte grote uitdagingen van deze tijd, voor de echte grote uitdagingen van deze tijd hier een kabinet zit, wat gewoon voor de voortgang afhankelijk is van een oppositie die op tal van andere terreinen door dit kabinet op punten die die oppositie belangrijk vindt... maar die dit kabinet met de gedoogpartner geregeld heeft... totaal geen thuis krijgt. En daarmee hebt u zich willens en wetens... in een hele moeilijke economische periode... uitgeleverd aan hele ingewikkelde verhoudingen in de Kamer. En daarmee bent u eigenlijk bezig een soort van pokerspel te spelen. Ja, het basisgevoel bij de oppositie is toch... wij zijn nodig om hele grote problemen op te lossen... en morgen staan we gewoon weer buitenspel. Het was er ook nog Corhen die waarschuwde Rutte... dat de steun op dit soort belangrijke dossiers niet onvoorwaardelijk is. Rutte is dus vandaag twee keer gewaarschuwd, één keer de Wilders. Als het misgaat, hoeft hij niet op mij te rekenen. En de oppositie maakte dus duidelijk dat ze wellicht ooit een keer nee gaan zeggen. En dat is het koord waarop Rutte moet dansen. En is onze jonge en buitengewoon dynamische... maar ook nog wel een beetje onervaren premier daar erg van onder de indruk? Nou, eerst niet. Maar na de opmerkingen van Cohen zei hij toe... dat hij zou reflecteren op de gemaakte opmerkingen. Nou, Wat dat ook inhoudt. Maar goed, het kwam wel aan. Maar goed, hij zei er ook bij... ja, dit is nou eenmaal een minderheidskabinet. Het politieke landschap is veranderd. En hij zei ook, kijk, ik ben niet van suiker. Uh, ik kan heel goed tegen de toon en de woorden van Wilders. Die man praat nu eenmaal altijd met windkracht 10... En en daar doet Rutte niet zo moeilijk over. Al met al dus een zeer boeiende dag hier. dank je Dankjewel. Maria Fernandez was het met Kravos de Papel. President Obama hield vanavond een grote toespraak over de Arabische wereld en het Midden-Oosten. Door Hillary Clinton aangekondigd als een nieuwe blauwdruk voor de rol van Amerika in de regio. Koos van Dam, goedenavond. Goedenavond. U zat voor de Nederlandse regering in uh, een aantal landen waar Obama het over heeft gehad vanavond: Syrië, Libië, Egypte. Was dit inderdaad een nieuwe blauwdruk? Of het een blauwdruk is, weet ik niet. Er zijn wel hele nieuwe dingen gezegd, met name op het gebied van het Arabisch-Israëlisch conflict. Dat uh, grenzen bij een vredesame oplossing... bij een vredesregeling zouden moeten liggen bij de lijnen van 1967. Ja. Uh, verder dat uh, de Palestijnen dan op een gegeven moment, als de Israëli's zich volledig hebben teruggetrokken, dat moeten doen binnen een, een niet-militaire, gemilitariseerde uh, staat, zeg maar. Mm -hmm. Verder heeft hij steun betuigd aan de Arabische democratische bewegingen. Ja, uitgebreid, uh, hè? Ja. Hij heeft dus gezegd: Als jullie het risico nemen van hervormingen, dan zal de Verenigde Staten jullie volledig steunen. Dus buiten de bekende elites om. De vraag is natuurlijk in hoeverre hij dat allemaal kan waarmaken. Ja. Dus bijvoorbeeld, hij zegt ook dat het uiteindelijk... de Israëli's en de Palestijnen zelf zijn... die de vrede zullen moeten sluiten en ja. dat er geen vrede kan worden opgelegd. Ja, die, de, de, de, de kwestie Israël en de Palestijnen, kom ik, die houden we even vast. Daar kom ik zo meteen even op terug, want we hebben hier ook... Uh, meneer Naftaniel van het Sidi in uh, de studio. Dus daar gaan we zo meteen even op door. Ik wil even een paar andere punten er eerst uithalen. Um, om te beginnen, Syrië. U hebt daar, bent daar ambassadeur geweest... hebt er een mooi boek over geschreven... Um, ik vond hem opmerkelijk hard tegenover Assad. Hij zei tegen, tegen Assad eigenlijk of je moet hervormen of je moet weg. Was dat nieuw, vond u? Uh, dat was niet nieuw, maar wel het laat juist een opening uh, voor de president om te blijven. Hmm. Dus als hij de, het land weet te begeleiden, uh, te begeleiden naar een verbetering, naar een meer democratisch systeem naar een nou ja, niet-repressief systeem... dan kan hij in feite Assad gedogen. En doet hij dat niet, dan moet hij weg. Is dat de manier om met hem om te gaan? Nou, ik denk het niet eigenlijk. De Amerikanen spreken vaak van de carrot en de stick... van een, een uh, hoe heet het, stok en de wortel. Die, ja. Maar die hou je een geit voor, maar niet een volwaardig uh, andere partij. Dus dit legt Assad naast zich neer? Dat... Hij zal er heel goed naar luisteren, want heeft, Assad heeft natuurlijk ook een heleboel tijd gehad om te zien hoe de Amerikanen en, en westerse landen in het algemeen omgaan, bijvoorbeeld met Libië. Dus dat, dat zal die. Maar het is denk ik effectiever nog wanneer de Amerikanen para, parallel aan die sancties een dialoog voeren met Syrië, hoe ze daar het beste een oplossing voor kunnen vinden. Hoe ze het beste uit die crisis kunnen komen. Ja, dat woord dialoog viel wel in verband met een uh, ander land... waar ook uh, het nu weer even rustig is... maar uh, flinke opstandige bewegingen zijn geweest. Namelijk Bahrein, een, een bondgenoot. De, de vijfde vloot van de Amerikanen ligt daar in de haven. Uh, dat land werd toch wel degelijk opgeroepen... om de dialoog met de oppositie aan te gaan. Jazeker. Uh, maar de Amerikanen zijn ten opzichte van Bahrein denk ik, een stuk uh, voorzichtiger, omdat zij daar een basis hebben. Ook al zouden ze die basis zo kunnen verleggen... naar de Verenigde Arabische Emiraten. Maar daar zie je toch uh, steeds weer ja. uh, verschillende benadingen... ten opzichte van verschillende landen... vanwege de belangen of de banden die er zijn. Ja, dat is dat evenwicht waar die mee begonnen. Het evenwicht tussen de waarden aan de ene kant... waar Amerika voor wil staan, democratie, vrijheid... en de belangen aan de andere kant, de veiligheid. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, een, een ander onderdeel van de toespraak was het geld dat hij toezegde... aan met name Egypte en Tunesië... en in de toekomst aan landen die uh, dan het, het, het juiste pad kiezen. Twee uh, miljard, 1 miljard om schulden te derven... en één miljard uh, als leningen. Is dat iets waar men in de Arabische wereld van onder de indruk is, denkt u? Uh, het ene is het kwijtschelden van een miljard... Ja. en het andere is dus hulp. Uh, ik vond een belangrijkere zin nog in de... Speech van niet alleen maar handel, niet alleen, uh, niet, uh, niet alleen maar hulp, maar handel. Dus not trade, not just aid. En yeah. investment, not just assistance. Dus dat er. Als de Amerikanen in die landen gaan investeren, dat betekent zich dat ze zich echt, echt aan willen binden en echt hun belangen willen vestigen. Maar ik, dat geld is natuurlijk wel belangrijk. Maar het gaat, ik denk dat veel belangrijker is dat de. Amerikanen waarmaken dat wat ze op het Arabisch-Israëlisch conflict uh, hebben gezegd. En tot dusver in de speech twee jaar geleden, maar we komen er zo op terug, denk ik. Yeah. Heeft eh, Obama gezegd dat de Israëli's geen settlements meer moest? Geen nederzetten nee, meer. Nee. Nou, dat heeft ze er niks van aangetrokken. Nee. Goed, laten we daarop doorgaan. Uh, hier ook in de studio, goedenavond. Rovendien Ochtaneel van het uh, Centrum Informatie en Documentatie Israël. Meneer Van Dam zei uh, het feit dat Obama uh, nadrukkelijk zei... er moeten twee staten komen en die moeten uh, de grenzen van 1967 volgen. Dat is nieuw. Um, wat vindt u daarvan? Nee, ik vind dat uh, niet nieuw. <coughs> en bovendien heeft hij daar nog iets aan toegevoegd. Hij heeft gezegd, uh, er moeten ook land swaps dus het uitwisselen ja. van land... Men moet, moet het mogelijk eens kunnen zeggen, worden over uitwisseling. Ja, die, dat in moet in onderhandelingen, van de veiligheid. In onderhandelingen plaats uh, hebben. En ik denk overigens dat het wel een hele juiste visie is uh, die Obama neerzet. Uh, uiteindelijk uh, zegt hij ook... het is uh, niet mogelijk uh, voor Israël als democratische Joodse staat te leven tegelijkertijd de bezetting te handhaven. Mm. He, en uh, daarmee geeft hij een richting. He, die, dat zegt hij ook verder. Twee staten voor twee volkeren... waarbij er een onafhankelijke Palestijnse staat moet zijn... voor het Palestijnse volk... en een mm. onafhankelijke Joodse staat voor het Joodse volk. En dat laatste is heel erg belangrijk... want de Israëli's zijn uh, erg bang dat... Dat Joodse element voor het Joodse volk, dat dat door de Arabische wereld niet wordt erkend en ook hmm. niet door Hamas wordt erkend. Maar nu komt, nu komt morgen komt de Israëlische premier Netanyahu op bezoek in, in Washington. Had u nu het idee dat uit de toon en wat Obama vanavond zei, dat de Amerikanen druk op Israël gaan zetten? Nee, maar ik heb wel de, toon dat, ik heb wel de indruk dat hij Netanyahu wou aftroeven, Netanyahu praat ook morgen voor het congres. Dat is een vrij... Natuurlijk... Ja, volgende week. Ja, volgende, week sorry. volgende week voor het congres. En Dat is een vrij indrukwekkende aangelegenheid. Hij heeft het een keer eerder gedaan. En ik denk dat Obama hem wil aftroeven... het eerste wil zijn om het plan neer te leggen... en dat niet aan Netanyahu over te laten. Er ja. is een soort concurrentie tussen die twee al jarenlang gaande. Dat gaat niet allemaal goed de laatste keer... Uh, bouwde Israël weer in Jeruzalem, juist toen een op bezoek was. Dus uh, ja, men vertrouwt elkaar niet helemaal. En maar... hij heeft een eerste slag willen slaan. Ja. Meneer Van Dam, u, u zei net ja, die, de, dat uh, nederzettingenbeleid dat is gewoon doorgegaan. Ondanks wat Obama daar eerder over heeft gezegd. Wat, wat zijn de mogelijkheden van Amerika eigenlijk op dit moment nog om uh, Israël onder druk te zetten? Nou ja, het is eigenlijk een grotendeels een binnenlands politieke kwestie. Want de Joodse lobby is heel sterk uh, in de Verenigde Staten... Misschien zelfs zo sterk dat ze zelfs de belangen van Israël niet dienen. Want het belang van Israël, denk ik ook... dat ze zich terugtrekken uit de bezette gebieden... met al dan niet van die grenswijzigingen. Hmm. Zien is geloven. Als je, als je kijkt wat heeft, Obama heeft gedaan die afgelopen twee jaar... om het niet alleen settlements op te heffen, maar alleen maar de settlement-activiteit te bevriezen, dan heeft hij dus helemaal niets bereikt. Je zou dat populair zeggen van, hij kan nog niet eens een, een deuk in een heel zacht pookje, pakje boter slaan. <lacht> en maar... wat moet je nu dus zeggen? Netanjahu, die heeft dus al eigenlijk die voorstellen al afgewezen om zich terug te trekken tot de 67 lijnen. Dat was de eerste reactie van ja, Netanjahu vanavond, ja. ja dat daar geen sprake van kan zijn. Dus... Nou ja, hij zei, hij, zei, hij zei, er kan geen sprake van zijn dat uh, de grote grote settlements worden opgegeven... omdat hij refereerde aan een belofte... van de Amerikanen in 2004. Ik vind maar ja, dat een die, domme. die liggen dat buiten een... die grenzen van 1967. Ja, absoluut. Ik, dus ik, vind, het. ik vind dat... een domme reactie, want hij zou veel beter... hebben kunnen kijken naar de, de positieve elementen. Eén van de positieve elementen... voor Israël is dat de Amerikanen... korte metten hebben gemaakt met het idee... van de Palestijnen onafhankelijk, een eigen... eenzijdige onafhankelijkheid... uit te roepen. Want dat zei hij wel. De Palestijnen gaan de Verenigde Naties vragen... om de onafhankelijkheid Precies. te erkennen. En Leven dat gaat Obama niet doen. Meneer Van Dam, voor geen... Ik zou niet weten waarom de Palestijnen niet eenzijdig hun een onafhankelijkheid zouden uitroepen. Dat hebben de Israëli's gedaan, dat hebben vele volkeren gedaan. Het is eigenlijk misschien al zelfs uh, tientallen jaren aan de late kant. Ja, maar dan moet dat natuurlijk wel gebaseerd zijn op basis van twee staten voor twee volkeren... waarbij natuurlijk ook Israël als Joodse staat door de Palestijnen wordt erkend. En wat hij zei, Obama, was... dit. Uh, eenzijdige gedrag levert geen vrede... en geen onafhankelijke Palestijnse nou. staat op. Nou. Het is nou ja. tijd om Israël te accepteren als staat voor het Joodse volk. Net zo goed als er staten zijn voor Arabische volken. Maar van Dam, even, even tot slot. Denkt u dat uh, de Arabische straat, om dat, gebied, maar, om dat uh, begrip maar weer eens van stal te halen onder de indruk is van deze toespraak... en ook van uh, de positie die Amerika nu kiest... ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict? Ze zullen afgaan op een ervaring uit het verleden... en, en uh, afwachten wat er dus echt gaat gebeuren. Zien is geloven. En een ander punt is die uh, Arabische Democratische Beweging is een beweging die ziet als iets wat zij zelf hebben gedaan... en niet dat ze dankzij de hulp van de Verenigde Staten hebben gedaan. En mm -hmm. de ideologie van de, de democratie is ook niet iets... wat geïmporteerd is uit het Westen... en wat zij dankbaar mogen overnemen. Dit is dus iets wat ze zelf hebben gedaan. Dus als de Amerikaanse president zegt dat hij de Democraten zal steunen, dat vinden ze mooi misschien. Maar uh, niet in de zin dat ze het niet helemaal zelf zouden hebben gedaan. Nee. Goed, nou, hoe dat uh, verder gaat met Israël en eventueel wat uh, hardere maatregelen van uh, de Amerikanen ten opzichte van die situatie, zien we de komende dagen. Morgen komt net aan jou op bezoek in Washington. Hartelijk dank, meneer Van Dam. Meneer van Goedenavond. Goedenavond.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 9 th Street Bridge Song, Simon Garfunkel. De tsunami en de daaropvolgende kernramp in Japan waren op 11 maart. Dat is nu ruim twee maanden geleden. Toen volop in het nieuws, maar de laatste tijd horen we niet veel meer uit Japan. Daar gaan we wat aan doen. Goedenavond, mevrouw Ike Teuling. Goedenavond. Ja, u bent stralingsdeskundige van Greenpeace en u bent vandaag na een verblijf van vijf weken teruggekeerd uit Japan. Ehm... Wat hebt u daar precies gedaan? Wij zijn met uh, ons vlaggenschip de Rainbow Warrior zijn wij naar Fukushima toegegaan... om daar onderzoek te doen aan uh, de vervuiling van de zee en van het zeeleven. Uh, nou, daar ben ik een aantal weken mee bezig geweest. Uh, wat wij tot nu toe hebben gevonden aan resultaten is erg zorgwekkend. We hebben onder andere zeewier gevonden wat ernstig radioactief vervuild is. En je moet je goed bedenken dat zeewier is een heel belangrijk onderdeel van het Japanse voedsel. Dat is niet zoals in Nederland iets, iets, iets exclusiefs. In ongeveer iedere Japanse maaltijd is zeewier verwerkt. Mm -hmm. En dat, uh, nou ja, het laat duidelijk zien dat de gevolgen van Fukushima... Uh, nog lang niet over zijn en uh, wellicht ook nog de komende decennia... voor de Japanners merkbaar blijven. Ja, want wat weet u op dit moment ook uit het onderzoek dat u daar nu gedaan heeft... en de in informatie die u verzameld heeft over hoe het met die reactoren is... Dat uh, staat er nog steeds niet goed voor. Het is uh, niet onder controle wel enigszins stabiel. Uh, dat betekent dat, het, nou ja, dat, dat ze op een hele dunne lijn balanceren en uh, met een beetje geluk gaat het voorlopig goed, maar de kans dat het daar nog verschrikkelijk misgaat en er nog meer radioactief materiaal vrijkomt, is nog steeds aanwezig. En daarnaast en nu zijn er. Komt op de... dit moment ook nog veel vrij? Of? Ja, uh, dat gaat vooral om, om lekkages van hoogradictief materiaal uh, richting de zee. Uh, er wordt heel veel water in die reactoren gesproeid om ze koel te houden. En uh, de reactorgebouwen en ook uh, de veiligheidsomhulsels zijn kapot... En dat betekent dat er allerlei water het grondwater in lekt en op die manier via allerlei routes de zee instroomt. Ja. En het probleem is dat uh, TEPCO, maar ook de overheid, niet zo goed weet hoe die lekkages plaatsvinden. Dus het is heel lastig om dat te stoppen. Ja. En u deed dus voornamelijk onderzoek daar op zee en uh, naar vissen en zeewier. Uh, mocht u uh, vlak onder die kust komen? Nee, we hebben behoorlijk last gehad met de Japanse overheid die ons liever uh, zo ver mogelijk weg wilde houden. Uh, omdat ze het onderzoek zelf al zouden doen wat niet het geval is. Er is amper onderzoek gedaan nog naar vervuiling van zeewier. En wij mochten dus alleen buiten de territoriale wateren uh, komen. Dus dat is bij 12 mijl uit de kust. Terwijl dat juist het gebied waar veel gevist wordt en zeewier wordt geoogst. Dat is juist het kustgebied. Gelukkig hadden we ook nog mensen aan land die uh, met behulp van vissers... allerlei zeewier toch aan de kust hebben kunnen verzamelen. En zo hebben we een, nou ja, een behoorlijke interessante hoeveelheid samples verzameld... die we op dit moment nog aan het analyseren zijn. Ja. En uh, ja, we hopen volgende week met de resultaten, ja, gedetailleerde u, resultaten u, te wat komen. U, u, bent, u zei net dat u toch nog wel een beetje geschrokken was... van wat u aantrof in dat zeewier. Uh, is dat dan dat zeewier wat u, wat u zelf hebt op, opgedoken... buiten die 12 zone, of komt dat dan van vlakbij de kust? Beide. We hebben buiten de 12-mijlzone... tot, tot zo'n 60 kilometer van de centrale vandaan zeewier gevonden... wat echt verhoogd radioactief is. En wat is verhoogd? Hoe gevaarlijk is dat? U zei net, Japanners eten veel zeewier. Hoe gevaarlijk is het als je dat eet? En het gaat om, om tien keer de achtergrondstraling aan de buitenkant. Hoeveel er precies in zit, uh, dat weten we niet... omdat het namelijk boven de detectielimiet van ons apparatuur zit. Maar dat laat wel dat, zien dat het dat heel hoog is. Dat klinkt al behoorlijk omineus, ja, ja. Ja, en dat gaat om, om meer dan 10.000 becquerel per kilogram... om even in de getallen te duiken... Ja, dat en dat zegt de toegestaan hoeveelheid jodium uh, is 2000 becquerel per kilogram ja. en voor cesium is het 500 becquerel per kilogram. En we hebben het hier dus over meer dan 10.000 en het zou wel eens uh, 100.000 kunnen ja. zijn. Mocht, u mocht geen onderzoek doen vlakbij de kust. Mocht u dit wel naar buiten brengen in Japan, dit nieuws? Uh, nou ja, de, de, mogen of niet. Uh, dat hebben we gewoon gedaan omdat wij, uh, Greenpeace, uh, vindt dat de Japanse bevolking moet beschermd worden tegen de, straal, de kwalijke gevolgen van die radioactiviteit. En de Japanse overheid is erg nalatig in de bevolking informeren. Er worden een hele hoop getallen gepubliceerd, maar daar wordt dan weer geen duiding aan gegeven. Hm. Dus wat wij hoorden van Japanners, maar ook van vissers, is dat ze vooral heel erg in on onzekerheid leven. Ze weten niet hoe radioactief vervuild het is. Ze weten niet of ze iets wel of niet kunnen eten, wel of niet kunnen kopen En daarom vonden wij het noodzakelijk om dit onderzoek te doen. Ja, goed. Uh, bedankt voor zover mevrouw Teuling. Aan de, te aan de lijn is ook onze correspondent Kiel Duits vanuit Japan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Heb jij het idee dat de overheid duidelijk genoeg is over dit soort gevaren? Um, ja, dat is moeilijk... Uh te zeggen omdat eh, er zoveel eh, verschillende informatie eh, binnenkomt. Je hebt de informatie van de overheid... en je hebt de informatie ook van eh, de omroepen die veel eh, experts gebruiken. En zeker de informatie die via de omroepen binnenkomt is eh, heel erg goed. Eh, ja. Maar dat is natuurlijk allemaal in het Japans... dus dat wordt niet in het Engels naar buiten gebracht. Maar dit gevaar van dat zeewier bijvoorbeeld... is dat nou iets wat ja. bij de gemiddelde consument bekend is in Japan? Uh, ja, het is uitgebreid op de televisie geweest mm. in Japan. Uh, maar in het rampgebied zelf zijn er uh, tijd, uh, uh, is er natuurlijk lange, voor lange tijd geen elektriciteit voorhanden geweest. Dus mensen daar konden vaak geen televisie zien. Ja, ja. Dus mensen in het rampgebied zelf zijn wat dat betreft een beetje minder goed uh, mm. ingelicht dan mensen buiten het ja. rampgebied. Hoe gaat het in zijn algemeenheid eigenlijk in dat rampgebied op het ogenblik? Nou, het gaat allemaal heel erg langzaam. We praten natuurlijk over een enorm groot gebied. Um, het kustgebied dat getroffen is door de tsunami is 600 kilometer lang. Dus dan praat je over een afstand van Amsterdam tot aan met, uh, zeg maar, Zurich in uh, Zwitserland. Ja. En op sommige plekken is die tsunami zo'n 20 kilometer lang diep het gebied ingegaan. Um, en um, Het is ook de... Uh, het was enorm totaal, de verwoesting. Yeah. Uh, dus je kijkt bijvoorbeeld nu naar een stad zoals Rikosan Takata... een stad die voor 70% verwoest is. Uh, daar hebben ze inmiddels het puin wel opgeruimd... maar het ligt in grote bergen in de stad en ze kunnen er niet verder mee. En de mensen die uit die huizen komen, zitten die allemaal nog steeds in tenten? Um, nou, er waren eigenlijk sowieso helemaal geen uh, tent hier. Alle mensen zijn ondergebracht in evacuatiecentra, die doorgaans uh, in gymnastiekzalen zitten of wijkcentra. Um, vaak ook bij mensen thuis. Op het ogenblik zitten er nog altijd zo tegen de 100.000 mensen in evacuatiecentra. Hm. Het doel van de. Uh, overheid op het ogenblik is om al die mensen... tegen 15 augustus een noodwoning te geven. Maar of dat gaat lukken is een beetje moeilijk. Want? Kan er al gebouwd worden dan? En dat is inderdaad het probleem. Er zijn inmiddels wel al een heleboel noodwoningen gebouwd. Maar een groot probleem is het feit dat de kust enorm onherbergzaam is. Mm. Uh, je moet denken dat het een kust is zoals een beetje als Noorwegen. Heel veel bergen met inhammen waar dan een vallei is... een stad gebouwd is... Nou is de grond daar ook met zo'n tegen de anderhalf meter gezakt vanwege de aardbeving. Dus gedeelte van de steden ligt nu onder de zee. Dus je kan in de stad sowieso niet meer bouwen, omdat het ook gevaarlijk is, omdat er nog een volgende zware aardbeving wordt verwacht. Nou, als je op de berg gaat bouwen, dan moet je een gedeelte van die berg wegnemen, die berg plat maken en daar een stad bouwen. En dat gaat natuurlijk ontzettend veel tijd in beslag nemen. Ja, dus die 15 augustus zal niet gehaald worden. Maar dit algemene beeld, in het begin werd gezegd... nou, Japan is toch een rijk land, komt er wel uit. Is deze ramp niet toch een beetje te groot voor Japan eigenlijk? Ja, inderdaad. Um, ik denk dat het heel moeilijk is voor Japan om dit zelf aan te doen. Um, ze hebben zeker hulp nodig van, uh, van het buitenland. En er wordt ook enorm veel uh, hulp geaccepteerd uit het buitenland.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 Shelby Lynn was dat met You and We. Op vakantie gaan we vaak naar oude historische plekken... om te kijken hoe mensen toen leefden. Maar we gaan niet snel naar het oude paleis van Mussolini... of naar de cel van Hitler... of naar de begraafplaats van Enver Hoxha in Albanië. Maar is daar eigenlijk nog wel iets terug van te vinden... van die geest van dictatoren? Frank van Hoorn, goedenavond. Goedenavond. Jij uh, reisde de afgelopen jaren verschillende Europese landen door. En daar heb je een boek over geschreven, want je was op zoek naar, ja, naar wat eigenlijk? Nou, eigenlijk naar twee dingen. Uh, de, de eerste was een soort historische uh, gedachte: van uh, ja, hoe gingen mensen vroeger in dictatuur op vakantie? En aan de andere kant, wat is er eigenlijk nu nog over in die Europese landen, waar restanten van die dictators? Dus inderdaad, het geboortehuis Mussolini, het Graf van Hocha, enzovoort, enzovoort. Die, die twee dingen staan in mijn boek. ja. ja. En uh, wat is er nog van over, van de, de, de geest van de dictator bijvoorbeeld in Italië? Nou, in Italië vrij veel. Het, het gekke is eigenlijk dat daar ongelooflijk veel van te vinden is. Uh, in Rome wat minder, daar had je natuurlijk het, be, het beroemde Piazza Venezia... waar, waar hij uh, zijn paleis uh, aan had, uh, waar die grote, volks, uh, uh, uh, ja, die grote volks oplopen waren als hij speechte. Uh, maar in de rest van het land, bijvoorbeeld in Predapio, zijn geboorteplaats... Uh, ja. nou, daar is zijn graf, daar zijn crypte, daar heb je allerlei souvenirwinkels met allemaal spullen van Mussolini. Uh, nou ja, kortom, daar is heel veel van terug te vinden, moet ik uh, zeggen. Ja, souvenirwinkels, daar wordt een. Zelfs met enige trots uh, uh, gereleveerd dat uh, Mussolini daar klopt. Zo'n voetstappen heeft liggen? Gaat vrij ver. Je kunt zelfs hele Mussolini-outfits aanschaffen. Dus kostuums uh, die hij dan gedragen zou hebben. Maar ja, dan natuurlijk een replica. En je hebt natuurlijk een foto van jezelf laten maken in een Mussolini-kostuum. Uiteraard niet, niet nee. Nee. Oh. <laughs> nee. Nee, dat zou me te ver gaan. Ik heb één ding aangeschaft, dat is een kookschort uh, met zijn hoofd erop. Uh, voor 8,5 euro. Maar daar heb ik het bij gelaten, <lacht> als u het niet erg <lacht> vindt. Uh, ja. Ja. Maar geen schaamte dus in Italië? Uh, nee, weinig, weinig. Je, wel, ik heb ook twee historici ontmoet die een, een fototentoonstelling in zijn geboortehuis maakten over, over de geschiedenis van het fascisme in zijn geboorteplaats, Predapio. Uh, ja, die zijn wel, die, hebben, die voelen schaamte, maar gemiddeld genomen nee. Uh, maken zich Italianen zich daar niet heel erg druk over nee. Hm. nee. Hoe is dat in een land als uh, uh, Spanje, waar de dictatuur nog iets korter geleden is, de Franco-dictatuur in de jaren 70 tot een eind gekomen? Is, dat, is het daar hetzelfde? Nee, dat is echt dat is totaal anders. Ik heb in Spanje het graf van, van Franco bezocht. Dat is, een heel, ja, dat is een grafcomplex eigenlijk, uit Rots gehouden vlakbij vlak bij Madrid. Dan kun je een audioguide krijgen, maar daar wordt Franco... en dit, dat monument is eigenlijk helemaal gebouwd voor Franco destijds... Mm -hmm. om zijn graf daarin te leggen. Uh, maar daar wordt Franco eigenlijk uh, een beetje weggemoffeld. Dus het hele complex is voor Franco. Maar als je een audioguide huurt en je, je volgt gewoon de normale route... ...komt hij eigenlijk nauwelijks voor. Dus dat zegt wel iets over de... Want wat vertellen ze dan wel? Nou ja, ze vertellen uh, iets over de, de, hoe het gebouwd is... ...en welke architect daarbij betrokken was. En, uh, en, en dat soort uh, informatie, maar niet... Frediver, uh, maar geen historische substantie. Uh, nee, en ook ze, ze nemen ook zeker geen afstand uh, van, van, van die tijd. Uh, maar ook, ze omarmen het ook niet. Het wordt gewoon in het midden gelaten, daar komt het eigenlijk op neer. En in El Ferrol zijn geboorteplaatsen, uh, ja, daar, daar geldt hetzelfde. Daar staat dus het geboortehuis van uh, Franco. Uh, en als je daar voorbij loopt, zie je eigenlijk niks. Totdat je omhoog kijkt en dan zie je nog twee plakettes... op de eerste verdiepingen uh, die eraan herinneren. Maar dat is het dan ook wel. En hoe verklaar je dat verschil tussen Italië en Frankrijk en, nou ja, en Spanje? Ja, één verschil heb je denk ik zelf al uh, aangegeven. Dat er zit natuurlijk meer tijd tussen. Uh, maar ik denk ook dat het gewoon iets te maken heeft met het feit dat Spanjaarden op een hele andere manier terugkijken op die periode. Een van de mensen die ik interviewde voor het boek in Italië... zei ook, ja, wij hebben het gevoel dat we de oorlog niet hebben verloren... Hè, door die switch in 1943. Italië, ze zijn op het laatst, op aan, het de laatst de, de kant, aan de goede ja. kant uh, terechtgekomen. En uh, ja, dat hebben Italianen... tenminste, dat is wat de verklaring van deze historica uh, was... Uh, die hebben het gevoel dat ze aan de goede kant van de geschiedenis terecht zijn gekomen. En Spanjaarden hebben dat niet. Ik denk dat dat ook een verklaring is. Dus iets meer schaamte. Veel meer schaamte zou ik mm. willen zeggen. Ja, ja. ja. ja. Een, een, een derde land, de, de Oostkant, de, de, de voormalige communistische landen. Je bent naar Albanië geweest. De, de, de oude dictator Enver Hoxha. Enver Hoxha, is ja. die nogal omtegenwoordigd daar? Nee, nee, dat kun je niet zeggen. De, de, het mooie voorbeeld daarvan is het graf bijvoorbeeld van Enver Hoxha. Dat lag aanvankelijk in op een heel mooi, in een hele mooie begraafplaats voor martelaren aan de ene kant van de stad. Maar toen het regime viel, hebben ze dat eigenlijk hals over kop... naar een wat achteraf begraafplaatsje gebracht, ja, zonder pracht en praal. Dus ja. dat zegt eigenlijk wel vrij veel over hoe zij ermee om willen gaan. Namelijk, we willen het achter ons laten en liefst gewoon vergeten. En is dat dan ook een sentiment van de hele bevolking? Want je had wel een merkwaardige taxichauffeur daar. Dat klopt, ja. Ik ging met een taxichauffeur naar het graf van Hotja. Uh, nou ja, goed. Hij wist het onmiddellijk te vinden en begon met zijn handen uh, onkruid te wieden rond het graf. En, uh, en, en hij wilde bloemen leggen op het graf. Dus natuurlijk, er zijn ook altijd mensen die er nog met weemoed op terugkijken. Zoals je eigenlijk in alle dictaturen wel gezien hebt in de geschiedenis. Uh, maar ook hij was wel. was ook had wel hij een verklaring voor? Ik bedoel, hij wilde die Hotja terug? Uh, nah, nee, maar het was, ook, het was ook moeilijk communiceren. Want hij sprak geen woord uh, oh, Engels. Okay. Of, uh, dus het ging allemaal via de, het bloemenmeisje. Dat in de stal, die sprak wel Engels. Dus we moesten een beetje met handen en voeten communiceren. Hij wilde hem niet terug, had ik de indruk. Maar hij wilde zich er ook niet voor schamen. Het was ook een goede tijd voor Albanië. Dus het is een ambivalentie die je wel vaker ziet uh, over geschiedenis, denk ja, ik. Ja. Nou, een, een, een, een dictatuur waar wij nog het een en ander mee te maken hebben gehad. Uh, het Derde Rijk. Ja. Hoe gaan ze daar in Duitsland mee om, qua toerisme? Nou ja, in Duitsland, het gekke is dat je natuurlijk... we weten allemaal dat Duitsers heel goed omgaan... inmiddels met hè, concentratiekampen. Die worden geconserveerd. Die worden, die, die worden echt als, als historisch... Die worden, goed, die worden goed onderhouden. Daar wordt een, een plek van bezinning van gemaakt. Maar het interessante is, als het dan gaat om de resten van de Führer... dan is het, dan, dan is het alweer een stuk ongemakkelijker, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld zijn uh, oude appartement in München. Uh, ja, dat is nu een politiebureau. En uh, naar het schijn is dat ook geen toeval. Hè? Want uh, op, de, op die manier voorkom je dat het überhaupt... Iets van een uh, van een pelgrimsoord kan worden. Nee, de, bewa ja. de bewakers zitten er al. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik heb ook iemand ontmoet die beweerde dat hij daar uh, een keer was aangehouden en daarin zei: Hey, sta ik nu in de woonkamer van uh, van Hitler? En de, de politie bevestigde dat, maar ja, dat kon ik niet controleren. Dus dat heb ik buiten mijn boek gelaten, hmm. deze, deze bewering. Ja. maar goed, dat is dus wel een heel andere omgang dan andere landen. Ja, ja. ja. Um, nou, laat, laten we tot slot de hand even in eigen boezem steken. Ik geloof niet dat wij echt dictators hebben gehad, maar... Uh hoe gaan wij om met de wat ongemakkelijke kanten van ons verleden? Nou, dat is toeristisch gezien. Ja, dat is, dat is heel interessant. Uh, uh, we hebben natuurlijk geen echte dictator gehad. Maar we hadden wel Mussert. En die heeft geprobeerd dictator te spelen tijdens de Duitse bezetting. Dus parades over de Malibaan in Utrecht. Uh, waar hij ook zijn hoofdkantoor had. De NSB had daar zijn hoofdkantoor. Uh, nou ja, en, het, en het interessante is. Utrecht was de, de, de stad van de beweging van de NSB. En daar is eigenlijk helemaal niets van terug te vinden. We geen plakketten. geen, geen, geen Jij bent daarnaar deken. gaan zoeken. Ja, ik heb binnen Malibaan bezocht, uh, de, ook de Domplein waar de NSB is opgericht in 1931 als ik me niet vergis daar is gewoon echt niets van terug te vinden wat, wat twee dingen kan betekenen of het was gewoon te onbeduidend of wij hebben liever gewoon maar dat we de NSB vergeten wat toch een tijdje een hele populaire partij is geweest of beweging moet ik eigenlijk zeggen Geen ja. Partij. Ja. Dus, dus waar zou je voor willen pleiten? Nou ja, is, mijn boek is niet zozeer als een pleidooi bedoeld voor het een of het ander het is meer show don't tell ik wil gewoon laten zien hoe het, hoe, hoe, hoe het eruit ziet uh, maar het zou mij uh, zeker nu in deze tijd, waarin heel veel uh, de, de Pvv wordt regelmatig met de NSB vergeleken, zou het volgens mij geen kwaad kunnen om iets meer historische informatie te geven. En als dat dan moet door toeristische routes door Utrecht, dat zij zo. Noem maar even de titel van je boek. Tot de Vuil van de reis op dictatuur door Europa. Oké, okay, dankjewel. Frank van Hoorn hoorde u vuil van de reis op Dictatuur door Europa. Dit was het oog voor vandaag. Morgen hebben we in het oog Foppe de Haan en Ruud Krol... die allebei met hun teams in Zuid-Afrika nog kampioen kunnen worden. En dan zit hier Pieter van der Wielen. ik nog dauert een sigaretten. Und ein letztes Glas im Steen Bob Dylan en admit geboren 24 mei 1941 oh the